De nullijn voor rijksambtenaren en medewerkers in de zorg noemen ze onacceptabel. In het oosten van Congo zijn gevechten opgeleid tussen rivaliserende groepen van de rebellenbeweging M23. Een kleine groep die zich heeft afgescheiden van M23 heeft de aanval geopend op de troepen. Ruim twintig strijders zouden zijn omgekomen. Meer dan 4000 mensen zijn vanwege het geweld de grens met Oeganda overgestoken. De VN verwacht dat het er nog meer worden.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 Goedemiddag. Nou, goedemiddag nogal. Goedenavond alweer. Het is al 7 uur. En uh, je hoorde net de weekend. Zonder aankondiging van Armin van Buren en uh, Flora. Waarschijnlijk anders uitgesproken, maar dat maakt niet uit. Het heet Waiting for the Night. Nou, daar wachten wij ook niet op, natuurlijk. Um, wat, het, ja, wat? Ja, wat. Ja, ik kom niet meer aan het worden, vind jij helpen. Goedenavond. Nou, uit het koude Haarlem naar het. Koude Zandvoort. Um, wat had je verwacht dan? Dat je in Zandvoort bij opeens uit de zou ja, De zateren? zonzeestrand altijd toch bij Zandvoort. Ja, uh, het on, nou. ik ben Een beetje teleurstellend dit. Nou ja, ik, uh, ik heb alweer helemaal zin in de zomer. <lacht> <lacht> het is nog winter hè, dat <lacht> weet ik. Nou, ja. trouwens. Hey, dat is wel misschien een leuk dientje. Het weeken. is al bijna lente. Ja, Over, uh, drie uh, drie ja het is weeken. op uh, 21 maart. Oh. Dan, uh, dan is lente. Maar als je nou meteoroloog zou zijn geweest. je weet dat een meteoroloog is toch? Ja. Een weerman, vrouw. Ja. ja. Die ja. ken je wel toch? Mensen, ja. En de, nu, die die, die, het die ja. mensen. je ja. die. Voor ja. die mensen is het vandaag uh, lente geworden. Ja. Dat wist je niet. al die slingers nee, op moeten dat, uh, Slingers. Ja. Jij, als het lente is dan jij altijd slingers op. Nou nee, maar omdat het voor die mensen zo leuk is, ja. moeten wij een feestje maken. Nou, open taart en vieren zou zeggen. Ga jij beginnen? <laughs> ja, moet het nou, even ik, uh, ik wil nog eventjes uh, excuses oh. aan de luisteraars uh, aanbieden. Dat uh, voor de radio stilte van vorige week. Um, dat gaan we deze week helemaal goed maken, want uh, we gaan echt. Radiostilte? Want dat is handig om. Nou, of heb jij wel gedraaid? Nee, de computer draaide het gewoon. Heel stiekem. Oh, dus er was geen radiostilte. Ge nou, um, ik wil jou nog even bedanken, Karim. Maar Alsjeblieft. Je laat me hier altijd helemaal. Uh, dat is, huis is uh, Ik voel me altijd helemaal thuis hier. En uh, het, het straks het nummertje dat ik ga draaien, dat uh, is dan ook uh, voor jou. Voor mij? Ja. Uh, Nervo en Nicky Romero like home. Oh, ik dacht Justin Bieber oh. die komt. <laughs> Het was een uh, grap, Het was een beetje een homoseksuele getinte grap. Maar <laughs> um, laten we gaan beginnen. Wil jij nog beginnen of niet? <laughs> ik, Ja, doe, doe maar. Begin maar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, daar zijn we weer, we zijn er nog steeds zo en oh, wat een lekker begin was dit zeg. Ja, geen heerlijk. Je luistert nog steeds naar In The Mix, To The Max, met Vijay Wemhof. Op Soundcloud altijd te vinden, En u... waarschijnlijk. Oh, uh, we ja. We ja. gewoon over hè, eerst al die opmerking aan het begin, nu dit hè, wat is dit nou weer? Ik wil je bedanken en vervolgens, uh, ja, dit is moet ik je wilt. En vervolgens zeg je dit gewoon, je ja, vergeet gewoon, je, je kon nog jezelf af. Uh, uh, Zommer, je, nee, jammer, ik, ik, ik kondig mezelf. Even praktisch op. Op. <laughs> Opkondigen. Maar Is er nu het een achtergrondmuziekje? Heerlijk. Nationale ja, complimenten. Ik hoor het. Heerlijk. Karim, ziet er schitterend uit. Dank je. Jij ook. Dank je. Allee, jammer dat iedereen je van achter ziet, maar dat mag niet uit. <laughs> <laughs> Goed zo. En ja, dat zien zie mensen pas over een halve minuut van de webcam. Ja. Dus stel, je zit nu niet te kijken naar de webcam. Ren naar je computer. Je kan hem gewoon aanzetten. Ja. En dan zie je het... Nogmaar uh, nog dag. maar de vraag of u het wil zien. Of je het wil zien. Ja, Doe ja. wil je het zien? Ik zie er, Ik heel zeg, mooi uit. Ik zie er altijd mooi uit. Hey, heb je het gehoord? Ze willen Sensation Orange gaan organiseren <lacht> op, op 30 april. Je kent Sensation White toch? Ja. Veel House en Dance muziek ja, ja, ja. in de arena. Ja, ja. Ze willen nu om het zeg maar, te vermijden. Maar oh, er is een woord met, met Kanin Ja, dat heb, maar dat heeft de gemeente Amsterdam verzonnen. Oh, dat is Sensation, het, Orange. Sensation Orange. Sensation Orange, was dat met Po-nieuws gisteren? Het zou zomaar kunnen. Ja. Maar geval... Uh, ja, ik, ik, wij vroeg, jij, jij kent de maatschappij IDNT toch ook wel? Dat zijn de organisatoren van uh, Sensation White, Tomorrowland en zo. Nu weet je wie ze zijn. Ja. <laughs> maar goed, zul jij er naartoe gaan? Dat is de vraag. Want. Sensation Orange? Ja. In het oranje, um, als clown. Klinkt niet zo professioneel um, eigenlijk. Sensation Orange? Maar... Uh, ja, nee, ik doe altijd Koninginnedag. Dus. Uh, maar ja, dat ja is, dat is als het niet lief... te veel kost. Het klinkt net Gratis. zo serieus als Gratis. Annoying Orange. Ja. Ah, ja, ik ben er. Hoe klinkt het? Annoying Orange. Zo serieus klinkt dit. En dat is? K ken je dat niet? Nee. Moet je oh, YouTube even uh, Annoying, annoying orange. orange. Ja. Dat is van die uh, Chinese zelf al die praat. Mm -hmm. maar oh, hi. Oh, ja, denk jij Natuurlijk, ja. <laughs> hey, Maar er is nog iets anders, hè? Heb je het gehoord? Er is het ook totaal iets anders vandaag in het nieuws. Uh -huh. jij, jij had toch de laatste Harlem Shake voor het Harlem Station gedaan met iedereen? Nee, ik ben uh, niet opgekomen vandaag. Maar mijn broertje <laughs> zie je in een varkensmasker door een voetballer langs gesmeten worden. Dat en Dat, dat ja. ziet er wel geestig uit. Ik kan het nou ook nog even draaien, want die heeft namelijk nu 1100 uh, plays op uh, Soundcloud en YouTube bij elkaar. Uh, mijn Harnum Shake remix, daar ben ik wel zo... Uh, dat uh, het... allemaal door Radio ZFM. Nee, ja, dank, <laughs> dank, dank jullie. Maar, uh, <laughs> maar wat kan zeggen? Oh, ja. ze hebben het in een vliegtuig hebben ze het gedaan. Dat is eh... Uh, ja, en ja, dan ja. zijn ze aan het onderzoeken of we het al mocht eigenlijk. Want echt letterlijk, het hele vliegtuig wat in de lucht hing, ging met z'n allen de Harlem Shake dansen. Dat ze niet no neergestort zijn. Inclusief het stampen en je weet alles er wel bij. Ja. Dus ja, dat was mijn vraag ook wel. Maar, Jij bent dus niet krom opbagen. Ik, uh, nee, ik ben niet bij de Harlem Shake geweest. Ongelooflijk, hè? Ja, wij, ja. Hadden, wij hebben hem toen wel hier gedanst, want het ging ook vertaal mis. Ja, dat ging helemaal mis. Mike, die zat uh, in de hoek en uh, dus zag je niet? Hij, hij had nog nooit een Harlem Shake gezien en wou heel graag een Harlem Shake doen en dat ging echt heel ja. erg mis. Ik, tot slot, dan ik, ik, ben van de flauwe woordgrappen. Oh ja. Yeah. Ik had zaterdag dus een feestje en toen hadden wij het geniale idee bedacht om in plaats van doe de Harlem Shake naar de McDonald's te gaan, of naar de Burger King. Huh. En daar naartoe te gaan. En dan zeggen, ik wil een milkshake. Ik vind het leuk. <laughs> Doe mij een milkshake. <laughs> ja, dat is toch een uh, leuke gezonde, toch? Uh, ik maar geit, ik, vind ik, ik leuk. hoor dat ik het. Ja. Uh, dat ik zie dat het achtergrondmuziekje. I want you back van de Jackson 5 afgelopen is. En dat betekent? Dat wij doorgaan. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dit is Bakermat met vandaag Let's go. Bakermat? Bakermat. Ah, succes. K ja, oké. Ja. Nee, het is hartstikke leuk hoor. Pak hem 3, 2, 1. On. I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream That one, one, one, one day This nation will rise up Live, live out the meaning of its We Behold these truths to be self-evident That all men are created. We're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 I'm don't you. This, hoor. Ja, ja, laatst liep de webcam die liep vast, dus dat is een beetje jammer. Dus als je denkt, ik heb de HMC gehoord, maar je moet op een trompet zien blazen, <laughs> dat, dat was niet de bedoeling. <laughs> Ongelooflijk. Nou, je luistert nog steeds naar Vijay Weemhof, check me op Soundcloud. Ja, ja, ik moet mezelf een beetje promoten jongens. <laughs> ik moet mezelf een beetje promoten, echt waar. En als je denkt, van wie heeft toch die lekkere stem? Kan ik een boeken voor tv-programma's of wat dan ook? Ja, je kan gewoon uh, naar Ed Karim Sanders gaan. Kijk in mijn... Inderdaad. Hoe weet je dat? Ehm... Um, internet. Internet. Internet. Internet. Ja. Internet. ja, internet. ja, internet. ja. Internet. Oké. Okay, uh, ja, zullen we gewoon nog even... Zullen we één nummerje draaien? Eén uh, nummertje? Ja. En iedereen ja. even een heel fijn weekend wensen. Allemaal heel erg fijn weekend wensen. En ben je 17, dan heb je pech. Of ja. 18, dan heb je, nou, heb je nou, mag je nergens meer in. Nou, dit is een uh, trackje van mezelf. Uh-oh. It's a to throw it away. Weemov and the Beerman. Check it off SoundCloud.